Dit is de late avond van Norbert Ketting. En zo is het maar net. En die show die werd geopend door Mama Kaas Elliot met The Dream, A Little Dream of Me uit 1968. Het is net 11 uur geweest en we zijn weer bij je tot middernacht met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van, van Zuid-Holland. Mooie bijdragen vanavond. Een schrijver, een zoeker, een waarnemer, Joanne Niehoorn. En ze gaat in gesprek met Tera Cox, onze Thera Cox. Met taal als instrument onthult zij wat scheurt, troost en hoop geeft. Daarnaast een scherpe column weer van Han van der Horst over de bedreiging van raadsleden en wat dat betekent voor onze democratie. Hij is altijd scherp en uh, ja, halverwege de show, Han van der Horst. En tot slot kunstenaar C3 Sikkens in gesprek met Herman de Bruin... over een tentoonstelling rond transluciditeit. Geen idee wat het is, maar dat wordt straks allemaal duidelijk. Het spannende gebied tussen zichtbaar en verborgen. Nou, dat, dat zegt me nog niet zoveel, maar ik zou zeggen wel blijven lekker luisteren. Uh, mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je erbij bent en goed dat je luistert. Uh, ik heb klaarstaan voor jou, O.M.D. met souvenir. Uit 1981, veel plezier met de late avond. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Spreken we dan over Turn of the Light, uh, Nelly Fortado, Speciaal voor jou hier in uh, de late avondshow. Zometeen ons eerste onderwerp. Uh, Tera Korst gaat praten met Joanna Niehoorn. En zij gebruikt taal als instrument om te onthullen wat schuurt en troost en hoop geeft. Nu eerst uh, Rose Royce, uh, bekend nummer, Wishing on a Star. Een zoolvolle ode aan verloren liefde en het verlangen om iemand terug te winnen. Stop.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 Vertraunt in ze zu fliegen. prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. California, Eagles 1977 en daarvoor Juliana Werding en Victor Laszlo en Maggie Riley met een engel wie doe uit 1995. We gaan luisteren naar een column van Han van der Horst. Lieve mensen. Blijkbaar is gemeentepolitiek toch verslavend. Ondanks het feit dat het aantal bedreigingen aan het adres van raadsleden de afgelopen tijd is verdubbeld, ondanks het gegeven dat intimidatie aan de orde van de dag is, stelt driekwart van hen zich toch maar weer herkiesbaar. Raadsleden laten zich blijkbaar niet zo gemakkelijk wegjagen. Ook niet door werkdruk trouwens. Je bent er alles bij elkaar zeker zo'n 20 uur per week mee bezig. Dat geef ik je te doen, lieve mensen, als je er een fulltime baan bij hebt en de sorens van een heel gezin. 30% van de raadsleden gaat die intimidatie niet in de koude kleren zitten. Dat wel. Ze worden angstig, ze gaan op hun woorden letten, het loont dus ze te intimideren. Voor uw geestesoog verschijnt nu zo'n orde die voor het stadhuis vuurwerk afsteekt en vernielingen aanricht, omdat er binnen wordt gedebatteerd over een asielzoekerscentrum. Maar de agressie kan juist ook door heel andere zaken op gang komen. Besluitvorming rond parkeerplaatsen, heel erg persoonlijke conflicten tussen een afzonderlijke burger en de gemeente. Nou beperk ik mezelf niet tot het uitspreken van deze column alleen. Ik maak ook op andere plekken van mijn hart geen moordkuil. Bijvoorbeeld met teksten op de site Joop.nl. Dan ben ik niet en trek ik stevig van leer. Er komen dan ook tal van reacties op mijn meningen. Soms hele felle. Daar heb ik het uiteraard naar gemaakt... Maar wie kaatst moet de bal kunnen verwachten, dat kan ik ook. Ik ben bijvoorbeeld een zionist. Altijd al geweest. Ik verdraai bewust de feiten, lees ik dan. Ik weet niet wat het is om in een volksbuurt te wonen. Ik ben een nephistoricus. Ik ben een hystericus. Ik loop de hele dag met een grote koptelefoon grijnzend in mijn eentje door de stad... De aanvallen zijn niet zelden persoonlijk van aard en als ik in de stemming ben, geef ik mijn belagers op mijn beurt van jetje en een koekje van eigen deeg. Maar bedreigingen met dood of met een ordinair pak slaag of dat ze mijn kleinkind wel zullen weten te vinden, dat soort bedreigingen heb ik nog nooit gekregen. Niks van dat alles. Of ja, toch één keer, maar dat is alweer een half eeuw geleden. Een of andere rare gast vond dat ik de Turkisch te zeer lief had, zoals hij het formuleerde, en bovendien dat ik te laf was om te schrijven dat de dokter zijn vrouw vermoord had. Ik voelde daar natuurlijk niets voor en daarom wilde hij me steeds een pak slaag geven op het moment dat ik hem tegen het lijf liep in de kroegen van mijn vaderstad Schiedam. Dat heeft nog een hele tijd geduurd dat ik echt over mijn schouder moet kijken. Maar sindsdien heb ik op dit gebied nooit meer problemen gehad. Ik weet nu echter wel hoe het voelt dat je echt belaagd wordt. Bijvoorbeeld omdat je ruimte wilt maken voor een asielzoekerscentrum. Ik heb dan ook grote sympathie voor bedreigde raadsleden. En ik fantaseer dan wat ik zelf zou doen. Ik zou het woord nemen in de raadzaal en een aantal van die bedreigingen voorlezen. Daarna zou ik zeggen, meneer de voorzitter, u weet wat voor een uitvraagse, wat voor een grondstop we tegenover ons hebben staan. Ik stel voor dat wij niet één, maar twee asielzoekers toestaan in onze gemeente en als ze zo doorgaan, nog een derde. En als het onderzoek naar deze bedreigers ons informatie geeft over de buurten waar ze wonen, dan voeren we daar onmiddellijk betaald parkeren in gedurende het gehele etmaal. Ook wordt een kwart van de parkeerplaatsen definitief vervangen door moderne minibosjes. Ik stel me dan de verbijstering voor in de ogen van de zogenaamd woedende burgers op de publieke tribune en hoe mijn mederaadsleden, Enthousiast applaudisseren. Alle gekheid op mijn stokje. Ik denk dat gemeentes heel erg duidelijk moeten maken dat politiek geweld, zo mag je die bedreigingen wel noemen, averechts werkt. Dat er dan principieel niet naar de daders wordt geluisterd, maar dat ze wel worden opgespoord. Dat ze hun zin niet krijgen. Gewoon niet. Nooit. Als je dit wangedrag toelaat, is. Het eind namelijk zoek. Kijk maar eens hoeveel sportbeoefeningen daadwerkelijk wordt vergold elke zaterdag en zondag. Door het geweld en het gescheld rond de velden. Juist ook bij de amateurclubs. En dan nu een intimiderend lied. De aristocraten hangen ze aan de lantaarn. Zaira, Edith Piaf. Als die nou is met haar koor tussen kwam staan als ze het raadhuis in brand proberen te steken. qui nous va nous du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qu'ils entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Rassaïra, saïra, saïra Les aristocrates à la lanterne Rassaïra, saïra, saïra, saïra Les aristocrates on les pondera La trois cents ans qui font la guerre Au son des fifres et des tambours En nous laissant crever du misère Ça ne pouvait pas durer toujours 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Rassaillera, rassail, ça ira, rassail, ça ira, les aristocrates à la lanterne, rassaillera, rassail, ça ira, rassail, ça ira, les aristocrates on les pendra, le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous vous êtes bien payé nos aides, c'en est fini, messieurs les rois, il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, Rassaillera, ah, ça, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra, ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates. Les aristocrates, ça ira, ça les ira. les aristocrates on les les ira, ça ira. les aristocrates les lanterne, on les De tijd staat stil, als ik denk aan jou. Mijn vrienden weten het zo goed. Zij hebben doekjes voor het bloed. En rode wijn voor elke traan. Zolang ik maar niet terug zal gaan, want elke stap naar jou doet pijn. Je bent er, maar je kan niet zijn zoals ik jou ooit heb gekend. De schreeuwde zucht van een moment de tijd. Ik denk aan jou aan moment Alleen met jou Alleen met jou Je zei dat ik je niet echt ken Je zei het gaat voorbij Het wendt Terwijl ik jou in mijn armen had met honger, honger in mijn hart Zo heftig dat ik niets meer wist En nu, als ik je plotseling mis Blijf ik voor de spiegel staan Mijn polzen onder de koude kraan De tijd Tijd staat stil Tot middernacht, de late avond.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 You know Naar Morgan Wallen en Tate McRae, dat uh, lijkt op zich een grote stap, maar de rode draad is gevoel. Rob de Nijs zong over liefde en verlangen en Morgan Wallen doet dat in country form. en Tate McRae in uh, moderne pop. Andere sound, dezelfde emotie. Morgan Wallen en Tate McRae met What I Want uit 2025 en uh, de tijd staat stil uit 1997 van uh, Rob de Nijs. Aan het begin van de show, tijdens de opening, had ik het over transluciditeit. Geen idee waar het over gaat, maar we gaan gewoon naar Herman de Bruin en we komen erachter. We gaan praten over een woord wat ik niet dagelijks gebruik: translucide. En dat doe ik met Cedric Sickens. Cedric is in de studio. Welkom. Hallo. Ja, translucide. Eerst je Het heeft met kunst te maken of met doorzicht, inzicht, licht. Ja, ik zie het zelf als uh, een ingewikkeld woord voor. Transparant, transparant, half transparant, ja, doorzichtig. Ja. En dan gaat het over kunst, want jullie zijn aan het exposeren. Ja, ik heb met drie collega's een expositie in Delft bij Cadmium. Hmm. En het thema is translucide, dat is een idee van collega Arthur Bernard, een schilder, die heeft het thema bedacht. En uh, hij heeft uh, drie andere, waaronder ik, uh, erbij gevraagd om daar mee te werken. Ja, en zijn dat dan kunstwerken, schilderijen of andere dingen ook? Want schilderijen zijn niet doorzichtig, hè? Nee, dat, zo zie ik dat ook. Maar uh, Arthur Berna, dat is een schilder. Mm -hmm. En uh, Eleonore ook. En, en de, de, de Stan is een beeldhouwer. Ik ben ja, voornamelijk textielkunstenaar. Ja. En in dit geval heb ik ja, en met textiel gewerkt, maar ook met, uh, met andere materialen. Maar ik ben zelf nogal van, van de letterlijke, dus van, dat je echt doorheen moet kunnen kijken of ja. half, dat het half Want, doorzichtig is. Ja, hebben we het dan ook over bijvoorbeeld een soort wandtapijten? Nee? Nee. Nee. Ik heb een aantal dingen gemaakt uh, waar, in stalen frames... waar ik draden textiele draden doorheen gevlochten, geweven heb. Mm -hmm. En die dus niet helemaal opgevuld zijn. Dus je kunt ze vrij in de ruimte hangen. Of een stukje van een muur... waardoor je ook nog een mooie schaduwwerking krijgt uh, op de wand. Maar ook bijvoorbeeld een organza doek... wat ik gefilterd heb met wol. En dat, dat organza dat is, is transparant. Dus daar kan je doorheen kijken... En gedeeltelijk is daar, heb ik daar wol op en dat is dan wat, ja, wat minder transparant. Ja, ja. Dus dat is, maar dan hangt het aan de wand. Uh, nee, de, dat niet, nee, dat hangt, hangt niet, dat hangt vrij in de, de ruimte. Vrij in de ruimte, want ja. je moet er doorheen kunnen kijken. Dus. Ja, Vandaar dat, die trans dat, dat, ja. Is het dan ook zo dat je iets bedenkt en dat het toch dus hetzelfde eruit komt... of is het altijd verrassend wat er gebeurt? Dit is moeilijk te voorspellen. Dus, uh, ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, in, ja want in ander werk wat ik, wat ik vroeger maakte, dan maakte ik een ontwerp. En dat was dan meestal weven. En dan, ja, dan was het eindeloos schetsen op het ontwerp. Maar uiteindelijk kon ik gewoon ja, precies maken wat ik wilde. Terwijl dit is veel, ja, dat hangt toch meer van, van toevalligheden soms uh, af. Ja, hoe het, maar, het echt wordt Ja, maakt het ook wel een beetje spannend, denk ik. Ja, dat is ook, dat is ook leuk. Want. Ja. En, maar het is soms dan ook weer moeilijk dat je een gegeven moment denkt: van, wanneer is het nou echt goed? Wanneer is het af? Ja. Yeah. Terwijl, ja. Je kan altijd door blijven gaan eigenlijk. Nou ja, soms wel. Ja, ja. Maar in een gegeven moment moet je zeggen van... Nou, nu is het genoeg. Nu weer. is het klaar, nu is het mooi. Maar dat is met schilderijen ook zo. De ja. schilder maakt ook wel even net een andere toets. Omdat hij die andere niet mooi genoeg vindt. Dan gaat er weer overheen schilderen. Ja. Dus dat lijkt een beetje op elkaar. Maar het ja. is wel heel ander materiaal wat je gebruikt ja. natuurlijk. Ja. Uh, we hebben het over vier kunstenaars. Zei al in het begin in Cadmium. Heeft dat met elkaar te maken... Is daar een onderscheid in te geven of is het uh, allemaal heel verschillend? Je maakt tapijten, anderen maken ander werk. Ik vind het behoorlijk verschillend, dit viertal. Mm -hmm. de, één, uh, de, de initiatiefnemer, dat is een, een schilder. En ja, dat werk, ja, hoewel het een hele andere techniek is... daar voel ik me wel um, mee verwant. Mm -hmm. En die andere zijn is een, een schilder en een, een, een beeldhouwer. Als mensen het zelf gaan bekijken... Is dat dan iemand die wat uitleg kan geven? Want soms is het best ingewikkeld, wat zie ik nou eigenlijk? Nou, er is in ieder geval, een, we hebben een boekje gemaakt. En daarin staan, staan een aantal teksten van, uh, eentje van de initiatiefnemer van ja, ja, over het wordt thema. wordt wat uitgelegd. En per persoon is, uh, staat er een verhaal in. Alleen, ik heb een, iemand gevraagd om een tekst te schrijven over mijn werk. Mm -hmm. Dus niet van, ze doet dit of zo of zo. En die heeft eigenlijk een poëtisch, een soort gedicht gemaakt, geïnspireerd okay. op mijn werk. Ja, en mensen moeten het zelf maar ondergaan als ze komen kijken. Ja. En dat kan... Uh, dat kan tot, nog tot en met 1 maart. 1 maart, hè? ja. Dat was. En dat is bij Cadmium in Delft, dat is een kunstencentrum. Je kan er zo binnenlopen volgens mij. Ja. En is die dagelijks open? Ja, van, in ieder geval van woensdag tot en met zondag van ja, ja. 12 tot 5. Ga even kijken. In Delft op het Sintergratenplein bij Cadmium. En de website is volgens mij cadmium.nl. Cadmium, denk cadmium denk ik. met een K. Dankjewel voor het gesprek. Drie Sikkens. en heel veel plezier nog tijdens de tentoonstelling. Ga je er zelf nog een paar keer kijken? Ja, en ik heb sowieso in, in de weekenden hebben we hebben de kunstenaars zelf af en toe dienst. Oké. Okay. En dan dat is ook leuk. Want dan, ja, dan kun je natuurlijk ook zelf nog wat bezoekers wat van, meer vertellen. Ja, nogmaals dank. Transluciditeit, het is me helemaal duidelijk. Ik heb er goed opgelet. Uh, ik hoop uh, jij ook. We gaan er wat door. Ik ga jou wel tussen wensen voor straks, want het is uh, bijna middernacht. De show zit erop. Morgenavond zit hier Bed de Wolf. Uh, ja, Bed de Wolf. Zelfde studio, zelfde stoel, uh, andere stem, andere liedjes, andere onderwerpen. Uh, de, ik ben er weer uh, volgende week uh, maandag. Dus nogmaals, uh, wel tussen voor straks. Uh, moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een uh, goede wacht. Wees voorzichtig. Uh, mocht je tijd en zin hebben, kijk eens op www.delateavond.no En daar kan je ook alle uitzendingen terugluisteren. En er staat ook heel veel informatie over dit uh, programma. Uh, dank aan iedereen die uh, meewerkt aan dit uh, programma vanavond. Uh, Herman de Bruin, Tere Cox, en uh, Han van der Horst en Jan Willem de Vries. Niet vergeten, onze social uh, knaller. Die, uh, hij zet alles klaar voor ons op de socials en uh, in, uh, ja, in de redactie, zeg maar. Uh, dankjewel ook, uh, Jan Willem. Uh, mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer volgende week maandag. Tot dan. Vond het fijn dat je erbij was. We gaan eruit met de chef special. Of tenminste een stukje chef special. Try again. 2017. Looking down. With your toes pressed to the edge. With the sound of your heart beating angry in your chest I love the way you leap before you look so many times you were jumping off the cliff with your eyes closed flying blind oh by now we broke our bones and spirits more than twice and I say you're so close to lose that sparkle in your eyes there's a million voices fighting in your you don't have to listen and they can break it all down baby but you don't have to fix it catch you there's nothing but cool water down there to catch you slow it down you're running nowhere if you're running on regret you can try Oh, it don't mean that you can't free yourself again I know it seems so bad, but it's just another frame in the slideshow So turn the light back on baby, no you don't wanna miss it all You can try, you can try, you can try again if you want to